uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn tientallen mensen opgepakt die weigerden daar te vertrekken na een demonstratie tegen de coronamaatregelen. En bij het Centraal Station nog eens vijf mensen die met stenen gooiden. Na de demonstratie is het vanmiddag een tijd onrustig geweest. De ME voerde charges uit toen de politie door hooligans werd belaagd. De demonstratie tegen de coronamaatregelen was aanvankelijk verboden, maar aan het begin van de middag werd toch toestemming gegeven voor een korte demonstratie. Er liggen nog 55 coronapatiënten op een IC, twee minder dan gisteren. Het RIVM meldt vandaag drie nieuwe ziekenhuisopnamen en één coronadode. In Nederland zijn nu 6090 mensen overleden van wie vaststaat dat dat ten gevolge van het coronavirus is. In Amsterdam is het Van Heuts monument beklad met rode verf. Er staat onder meer Stop alle vormen van racisme en Next Stop Koentunnel. Johannes van Heuts, begin vorige eeuw gouverneur-generaal van toenmalig Nederlands-Indië, werd eerst beschouwd als held, maar kreeg later de bijnaam de slachter. Toen bleek dat Nederlandse militairen in Atje tienduizenden opstandelingen en burgers hadden gedood. Sigrid Kaag stelt zich kandidaat om lijsttrekker te worden van D66. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt dat ze premier wil worden en Nederland uit de crisis wil helpen. Het is nog niet duidelijk of de huidige fractievoorzitter van D66, Rob Jetten, zich ook kandidaat stelt. De verkiezing is in augustus. In verband met een ongeluk waarbij een man om het leven kwam die zich in een winkelwagentje door een auto liet voortrekken, heeft de politieman van 18 uit Zevenaar aangehouden. Hij bestuurde de auto. Bij de stunt viel de man uit het winkelwagentje, er raakte zwaar gewond en overleed ter plekke. Het weer, hier en daar wat regen. Morgen is het eerst zonnig, geleidelijk ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme van ZFM. ZFM. 1, 2, 3, up. Y'all yeah. <laughs> yeah, don't Ja, dit was een outcast met Heia. En we zijn er weer met. Zandvoort pakt uit. Yes. Oh, heerlijk, we zijn er weer Thomas. Goedenavond. Een goede avond. Goedenavond. Oh. Hoe is het met jou Thomas? Heb je nog wat leuks gedaan deze week? Um, of ik wat leuks heb gedaan deze week. Um... Nou, ik heb wel wat anders leuks gehoord over jou. Wil ik dat weten? Ja, denk het wel. Je bent geslaagd. Ja. Ja, ben je dat gewoon vergeten? Nee, Nee, maar dat. Ik Gefeliciteerd! Dat, ja, dankjewel, dankjewel. Nee, ik. Dank u, dankjewel. een dank dank diploma, hè? Ook, en een zwemdiploma. Nee, ik vertelde natuurlijk uh, vorige week dat ik uh, vrijdag op examen was geweest. Die vrijdag. En uh, afgelopen woensdag heb ik dus gehoord dat ik geslaagd was. En, um, Ja. Leuk. Kun je aan het werk. Maar je wel feest gevierd? Nou ja, dat gaat nu niet echt, hè? Nou ja, waarom niet? Maar ja, wel taartje gehad natuurlijk. Ja, daarom. Dus, dus uh, je hebt het gevierd. Wel enigszins. Ja, daarom. Tuurlijk, dus, uh, tuurlijk, tuurlijk. Je maakt er wat moois van. En uh, goed zo. Heel goed gedaan. Ja, dank u, dank u, dank u. Nou ja, ik kan al raden wat ik heb gedaan deze week. En, en foto's gemaakt. Ja, goed zo. Oude wandelende <laughs> fotograaf. <laughs> ja, dus niks met de auto. Gewoon drie, vier uur lang, lekker door de duinen, foto's maken. En het strand, soms zon zonnegang, alles zeg dat je wanneer was dat? Vanmiddag of gisteren? Dat je die uh, bisons... Uh... ja, bisons gefotografeerd. Ja. ja was, uh, was En ook bijzonder. Een, uh, een baby hè? Het was een jong Ja. dat ja, was heel bijzonder. Uh, ik liep toevallig uh, liep ik door de Kennemerduinen en ja, toen zag ik al een paar fotografen zag ik daar foto's maken. Ik wil even kijken. En uh, ja, toen zag ik ze staan. Maar hoe, hoe, hoe loop je door de duinen dan? Ga je in het zuid? Ga je daar erin? Of, of? Ik ben eerst naar de boulevard gelopen en dan ben ik daar ergens de duin in gedoken. Ja, aan het einde zeker? Bij uh, Havana, daar uh, Ja, ja daar ook bij de... Aan de zijkant? Ja, bij de uitkijkstukje uh, van, uh, van het circuit, zeg maar, daar ook. Daar kun je erin. Oh, aan de andere kant, oké. Okay. Ja, ja, ja, en ja, dan ben ja, ik gewoon ja. naar dus Noord gelopen, zeg maar, en dan kom je okay. ze tegen. Ja. Dus dat was wel bijzonder en uh, ja, zeer leuk. Ja was zag gewoon mooi uit. Ja, dankjewel. Het was heel uh, bijzonder. Ja, <laughs> bijzonder. Heel bijzonder. <laughs> leuk, ja. leuk, leuk, leuk, leuk. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Ja, nou, Het is alweer we, bijna zover, hè? We zit, ja, in uh, vijf, en, vijf minuutjes alweer. Ja, kwart over, uh, kwart over zes komen de top vijf van mij. En uh, ja, twee uur natuurlijk uh, de top vijf van Thomas om kwart over zeven. Yes. En nu gaan we weer een lekker nummertje draaien. Dat is Kaigo. Met. Broken glass. We were so close to something right. But we're stupid, but we're stupid, but we're stupid. We could turn love into a fight. Over nothing, over nothing, over nothing. And the only thing we had in common with each other was destroying everything we ever touched. So cheers to us and why we had left. But we're useless, but we're useless, but we're useless Nobody does a tragedy like you and me Cause we're ruthless, cause we're ruthless, cause we're ruthless And the only thing we had in common with each other Was destroying everything we ever touched So cheers to us, and Ja, dit was de Broken Class met uh, Kaigo. Uh, ja, het is weer tijd. Het is weer tijd uh, voor mijn ja. top... <laughs> nummer 5. Ja, mijn nummer vijf van de top vijf nieuwe uh, release. Zo, dat kwam er even heel beroerd uit. <laughs> ja, <We laughs> uh, een beetje spraakwater hebben. Ik heb ja. hier nog een beetje spraak. Ik wil een beetje water, ja. Maar spraakwater is bij mij wat anders. Maar dat oh. maakt niet oh. uit. Het <laughs> is een alcoholische versnaping. Ja, ja, ja. <laughs> nee, mijn top 5 is uh, ja, Lange Frans en Baas B. Uh, een nieuw nummer van ze. Uh, ja, Lange Frans, iedereen kent hem namelijk. Uh, maar wat de meeste mensen niet weten, dat hij Frans Christian Frederiks heet. Zo dan. Dat hij uh, bijna 40 jaar is. Een Nederlandse rapper, een televisiepresentator. Uh, Lange Frans vormde. Van 2004 tot 2009 met Baas B. Uh, ja, een Nederlandse hip-hop duo. Dus uh, Lange Frans en Baas B. Uh, ja en ja, Je staat ook samen in zo'n uh, groep, hè? Ja, de Diemen. Ja, ik de vind het wel grappig. Ja. We lazen net, net uh, een stukje voor natuurlijk. En uh, um, toen kwam ik erachter dat die groep Diemen heette. Ja. En nou komt hij natuurlijk uit Diemen. Ja, dus dat is wel, uh, ja, Kijk, je schrijft het alleen anders, maar je spreekt het eigenlijk uit. Ja, dat is zeker waar. En uh, dan heb je natuurlijk ook nog Baas B. Baas B, die heet Bert Seilstra. Ja, wist jij dat? Hoe? Nog een keer? Bart Seilstra. Nee. Nee? Nee. Nou, die is in 2019, uh, 9, is 2009 uh, ja, dus zichzelf verloren eigenlijk. En toen is... Uh, ja, is hij eventjes van de buis geweest... van de, van de raden van... Uh, ja, van de muziekwereld. En ja, hij heeft me gedaan... Uh, aan uh, X-Factor. X Wist okay. je dat? Nee, nee, nee. nee. oké, oh, oké. Okay, okay. ik, ik weet niet wie het is, maar... Uh, maar je moet meer ook mij niet vragen waar die vandaan komt of... Uh, weet ik veel. Nee, oké. Okay. Nou, maakt niet uit. Oké, okay, nou, in ieder geval, hier is mijn top. Nummer 5. Uh, Lange Frans, Baas B. Dan is het Goed. <laughs> Kijk, dat was mijn jaartje wel. Voor so, een player pimp, worldwide. Je weet het. Het is altijd druk. Appen, teksten, bellen. Faxen, e-mailen. Goh. Dus het begon eigenlijk zo. Uh. Met januari ging ik op safari Beledigd in Dubai want ik huur Ferrari's Februari dacht dat ze tof was Dus ze heeft gevoeld dat mijn hart op slot zat Maart, maart, maartje roert haar staartje Maar in de lockdown kwam er alleen een kaartje Je kent April, die doet wat ze wil Laat je niet misleiden door de boek en de bril Mijn, mijn, Ling, helemaal mijn ding Lame, long time, maar een kraai als ze stinkt. Junie, kennis van de Unie freak, maar een Engel tot haar eerste communie zo ging de eerste helft van het jaar voorbij Hoofdpijn, liefspijn, oorpijn Kies mij, hoor mij schotse voelie Ik heb de zon in mijn bol en ik denk aan jullie Jullie, jullie, jullie Zoals was de hete zuster Na die lange zomernachten moest ik even rusten Daarna heel bewust met september mee Aan de tantra yoga en de gember thee door de liefde in oktober Maar na 31 dagen weer helemaal sober Dus november een gebroken hart Maar ze gaf me de liefde die ik nodig had December, een feestelijke wintermaand Ze hield me in de bed uit mijn winterslag Zo trok ze me door die donkere dagen Liet me mijn gang gaan zonder te vragen Gebroken, verlicht naar de kloten Gefixt heb weer hoop op het licht met de zomer in zich Mijn ogen weer dicht, het is een droom van een wijf Als ik denk aan haar, wordt het zomer in mij Jullie, jullie, jullie respect maar een beetje schandaal. Met stip op één, maar wel één van de twaalf Want wat zou jij doen als zij zoent in het seizoen? Zomer in je bol, net als hazes en blij doen? Ze heeft nooit last van die tijd van de maand Continu pieken, we blijven maar gaan Zolang het duurt zitten wij in die zeep In de zevende maand, in de, in de zevende hemel Jullie, jullie, jullie T en P a f f Dat was mijn top 5 Dat nummer 4 Ja Dat was hem Mijn nummer 4 Het is nu weer tijd voor mijn Nummer 3 Yes Nummer 3 is Push It Right Van Moti en Laura White uh, iedereen kent dat nummer natuurlijk al. Nou ja, in een ander jasje. Oh ja? Ja, van Salt and Pepper. Pepper. Oké, okay, oké. Okay. Dus ja, ik, ik denk misschien... Uh, misschien een klein stukje horen. Misschien herkent iemand hem. Dus dan... Uh met een stukje luid zo. Uh, wat doe jij nou? Ja, ik uh, ging met mijn vingers langs de tafel. Oh, doe je goed. Ja. Oké, okay, dus uh, we gaan eerst even een klein ja. stukje. Het, het is een uh, het, het geluidje wat je nu hoort, dat zit ook in het volgende nummer. Ja. Yeah. So dit liedje is uh, gebaseerd op uh, Salt and Pepper. Dat liedje heette dan Push It. Dat is uh, uit, de, ja, uit uh, 1998, zo uit mijn hoofd. Dus het is alweer een, een tijdje terug. Bestond je toen al, Thomas? Uh, nee. nee. Nee, nee, nee, nee. 2001. 2001, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou ja, in ieder geval... Uh, uh, die, dat nieuwe versie van, uh, Salt and, uh, van uh, Push It Right... is uh, van Laura Jane... Amanda White is geboren uh, 31 augustus 1987. Oh, dat is wel mooi. Ik kom uit 30 augustus. Ja, maar zij is dus alleen wat uh, ouder dan jij. Oh ja, oké. Okay. <laughs> Het is een Engelse singer-songwriter uit uh, Atheron... Uh, in uh, Mentropole en broad and Wigan. Uh, Greater and Manchester. Ja, ze komt uh, uit een heleboel dingen. <laughs> <laughs> ze staat ook bekend... Uh, om het behalen van de achtste plaats van de vijfde serie van de X-Factor in 2008. En de enige zangeres die tot nu toe in de parlement... Zo! Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Ja. <lacht> <lacht> ja, nou echt niet. Het parlement is opgegroeid in haar exit van de show. Dus dat was Laura White... En hier is dan ook het volgende nummer. Uh, dat is Push It Right met Lauer Wright. Right So sweet, you give up the candy. Outside, en Wes met Alain. Iedereen kent het liedje wel, denk ik. Uh, we hebben een klein stukje gevonden, want dit is een, een remake van uh, het nummer uit 1995 uit mijn hoofd. Uh, ja, maakt niet uit. Maar uh, we hebben een klein stukje gevonden om te kijken van, nou, uh, ja, dit is het. Dus... Wesleyan. Een gouden we oude eigenlijk, een echte klassieker. Ja, ja, ja. En uh, we gaan natuurlijk ook weer door naar de volgende van mij. En dat is natuurlijk mijn nummer... Eén. Eén. Nummer 1 is uh, van Don Diablo, featuring uh, Andy Grammer. Uh, ja, van tussen Face. En eens even kijken... Uh, ja, de Grammer werd geboren in Los Angeles als zoon van sing en songwriter Red Grammer. Hij groeide op in Chester, New York. En, uh, en daar ging hij uh, in de buurt naar de monroe Mon Mon Mon Wordbury High School. Toen hij 20 werd, verliet hij de Brandon University en keerde terug naar Los Angeles. Ja, en verder, ja, weet ik niet zoveel van hem. <laughs> hij komt uit de, <laughs> de Verenigde Staten. Uh, hij is begonnen in 2010 tot uh, nou, nu natuurlijk nog steeds bezig. Uh, ja. ja, dat is het dus eigenlijk. Ja. Hey, wat vind je er uh, tot nu toe van, uh, Thomas? Ja, lekker. Ja? ja? Valt het tegen? Valt het mee? Uh, nou, ik moet zeggen, dit is uh, beter dan uh, andere keren. Ja, geen... dit, is, dit valt wat meer in mijn straat, jongens, <laughs> om maar te zeggen. Ge <laughs> geen... Uh, geen uh country, niet nee, nee, nee, veel nee, nee. Nederlands. Nee, nee, nee één ik heb ook trouwens een Nederlands. Ja, dat, dat heb ik in. gehoord en dat verbaast me best. Ja? Ik, zat aan, ik zat er ook aan het twijfelen om die te, ook te nemen. Ja? Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Heel goed, dat kan <laughs> niet bij <de> mij erin. <laughs> ja, zo is het. Uh -oh, heerlijk. Ja, okay. Ik ben even ook aan het genieten van het... ja, jazzy muziekie. Oké, okay, ik, ik denk dat ik even wat moet uh, vertellen... Oh, vertel jij eens wat. Nee. <laughs> nou, ik zat dus net op de computer hè, een beetje zo te kijken. En Arme computer. Ik, ik kwam een website tegen en ja, ik ben. dat vind ik leuk. Um, ook om jou af en toe te pesten. Ja, dank je. <laughs> hier staan dus allemaal geluidjes op, uh, zoals deze, wat staat hier ook? Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Oh, oh, oh, ja, ja, dat oh, oh, soort oh, oh, dingen oh. staan er allemaal op, jongen, echt. Jojoe! <laughs> <ben> waarom krikken? <laughs> Oh, oh, oh, ja, maar goed. Uh, tuit, tuit. Ja, is goed, uh, Thomas. <laughs> Dankjewel voor jouw inbreng. Ja, ja, oké. We gaan uh, door. Ja. ja. We gaan uh, Don Diablo featuring Andy Grammer. Uh, Toes en Faces. We the light Dat was mijn nummer 1, uh, Don Diablo featuring uh, Andy Grammer. En and met 1000 faces. Nou, dat was mijn top 5. Ik uh, ga even een, een resumeetje doen. Oh. Ja, spannend. Het is uh, Lange Frans in baas B. Dan is het goed. Met Julie, Julie, Julie, Julie. En uh, nummer 4 is We Are the Universe. Uh, Daddy K. And P A F F. Push it right op nummer 3 Moti en Laura White. Op nummer 2 Allan en Robin Schult en Wes. En natuurlijk. Nummer 1. Thousand faces. En Don Diablo en Andy Grammer. Dat was mijn top 5. Mooie top 5. Ja, leuk. Hè? Ik zei het net al een beetje, natuurlijk, maar. Nee, ik vind het uh, goed gekozen. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik, uh, ik heb mijn best weer gedaan en ik hoop dat iedereen het een beetje kan uh, ja, waarderen. Ja. En dan horen we horen het graag natuurlijk. En uh, is ook weer uh, terug te vinden, hè? Alles is terug te vinden op onze Facebookpagina en Instagrampagina. Zandvoort pakt uit. Yes. Yes. Hé, hey, we gaan een nummertje draaien en dat is uh, Count Me. I'm good on my own, but when I know I'm I beat myself up, no one can hold me, I am me when I'm lonely You're a surprise, I came off nice, and you think I'm grown up It's my disguise, you say I like my eyes, but you still don't know But you still don't know Just the old me I complicate All the mess I create I just wanna be easy But I'm afraid Cause you said you wanna stay It feels like you know me It feels like you know me boys. We like the party. Blijft ook een kraker hoor. Heerlijk. Lekker feesten. Lekker op de banken. Genieten. Zeker, zeker. En ik kwam net een berichtje tegen. Moest ik eigenlijk om, om lachen eigenlijk aan één kant. Ik vind het wel opmerkelijk eigenlijk. Ja. Um, namelijk um, in Zwitserland, en dan benoem ik uh, specifiek de stad Luzerne. Ja. Daar is um, de overheid is daar op zoek naar um, de rechtmatige eigenaar die ruim 3,5 kilo aan uh, goudstaven in de trein achterliet. Ja, oké. Okay. En het en staat gewoon, heeft zo'n waarde van 180.000 Zwitserse frank. Dus uh, dat is omgerekend, nou pak een beetje, 170.000 euro hè. Zoveel, oké. Okay. Wat, wat iemand gewoon even in de trein laat slingeren. Wat is het nummer? Want ik ben wel wat verloren in de, tuin, de trein gisteren. <laughs> oh, jij ook? <laughs> nou ja, ik ook. Ik denk, waarom is mijn tas nou ineens zo licht, maar... Nou, dat verklaart weer een hoop natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, oh, oh, oh. Ja. het volgende ja. nummer gaat natuurlijk uh, los Frequencies en Los frequenties. Los frequenties. Ja, iedereen <laughs> kennen. En love to go. Living in the fast lane, time is precious. I'm counting down the seconds. I can feel you on my skin. I go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 6.9 ZFN Take Luke en Steve da Campo. Heerlijk. Hé, hey, Thomas. Uh-oh. Wist je dat het zomer is vandaag? Echt? Ja. Nee, joh. wacht. Ik ga... <laughs> ja. Is dat echt zo? Dat is volgens mij wel. Zaterdag 20 juni. Ja. Dat is gisteren. Ja. Oh, dat is gewoon zomer vandaag. Ja. Ik krijg nou Wist dat... je dat niet? Nee? Nee. Nou ja. Dan merk je het toch aan buiten. De, de wolken zijn er weer. Het, uh, <laughs> ja, <laughs> het begint weer, weer te regen. waaien. Nee, nee. De bladeren vallen van de Ach. Nee, dat is uh, helemaal gekkigheid. Want uh, het wordt komende week wordt het gewoon 30 graden. Pff. Lekker. Eindelijk weer zomer. Mag ik weer lekker naar buiten, weer lekker werken. Fotootjes maken. Oh ja, s'avonds gek. Zeker foto's <laughs> maken. Zeefonk, ga ik eventjes bewonderen. Ja, dat is de laatste tijd ook een helemaal een ding, hè? Ja, ik was gisteren ook op het strand gisteravond. Ja, Kun je, en... je zien? Ik uh, moest wel tot mijn knieën in het water om over te kunnen steken in de zwin. In de uh, het was te zien, alleen het was niet goed vast te leggen. Het, okay. het zat niet in de golven, zeg maar, niet in de branding. Je nou, moest ik... echt in de zwin, moest je erin lopen om het te kunnen zien. Ja, hoor, ik zag dat filmpje voorbij komen bij, uh, bij onze collega's van NA Nieuws, zeg maar. Ja. En uh, daar was het wel echt uh, mooi duidelijk te zien. Ja, ook in de golven. Ja, ja, ja. En, en waar was dat dan? In de zee. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar welke, welke, welk dorp, welke stad, welke kustprovincie? Uh, nou, hier al. nee, in Zandvoort? Ja, ja, ja. In de golven? Ja. Oké, okay. nou, nee, ik heb het niet gezien. Ik zal het zo even, als je weer muziekje draait, zal ik het even laten zien. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ik, ik ben uh, zeer benieuwd. Het is echt een mooie, mooi, mooi gezicht hoor. Oké, okay. nou, mooi. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik, uh, ja, ik ga het bekijken zo. Nou, Hoe, uh, Gaan we nog één plaatje doen? We gaan nog één plaatje doen en dat is dan... Is dat de laatste? Uh, nee. Oh, oké. Okay. Maar daar wacht ik nog even. <laughs> is goed, is goed. Hier is DJ Chesto met Infinity. Here's is mijn Philosophy. Een freak like me Just needs infinity. Infinity. It just needs infinity. infinity. Jajesto. Yes. En uh, hoe vond je het? Ik, de zeevonk. De zeevonk, de ja, het was uh, mooi. Dat, uh, dat filmpje was uh, van 16 juni. Ja. Ja, ik dacht dat, is dat, dat je het gisteren. Ja. Vijf dagen geleden. En toen was het ook heel mooi, ja, dat klopt. Maar ik heb het nog niet gezien. Helaas. Het is eigenlijk best wel. Ja. Ik, hoop, ik hoop dat ik het volgende week uh, uh, kan zien. Want je hebt het meestal met uh, weinig wind en. Uh, ja, er ja, staat nu best wel een windje volgens mij. Ja, met weinig wind en, uh, en warmte. En dan ja. krijg je het. Want het is een allag, dat is dan aan het bloeien en dan geeft licht ofzo. Dat is ja, zeg maar ja. het schuim met de storm dat je altijd ziet. Oh, Alleen dat, ja, is, dan ja, precies, dat ja, ja. is dan ongebloeid uh, ja, uh, allag en dat geeft dan geen licht. Okay. En dan is er ook de temperaturen er niet bij. Dus dat, ja, dat wordt dan net niks, zeg maar. Ja, ja, precies. Okay. Nee, dat is, uh, dat, dat, dat is zeefonken. Uh, met de eerste uur zitten er wat op. Uh, straks na het nieuws uh, gaan wij om kwart over zeven Thomas uh, top vijf. Hij heeft gewoon voor het nieuws. Voor, voor het keertje heeft hij iets Nederlands erin staan. Ik ben benieuwd. Ja, Nederlands. Nederlands. <laughs> belooft wat. Het belooft wat. En uh, ook uh, oude bekende nummertjes. Een beetje in een nieuw jasje gestoken. Ja. Heb ik gehoord. Ja, ja. Dus ja, dat, dat is. Een uh, beetje ja. net als wat jij had. Ja, maar het is, het is wel de week van de. Ja, de nieuwe oude remake nieuwe Remake oude muziek. Ja. ja. Nou ja. Dus uh, we zeggen nog eentje dan toch? Ja. Nog één uurtje dan. Nog één dan, e nou uurtje eentje, dan. Maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan. Nog eentje dan. Maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan. Nou. Nog eentje dan. <laughs> Shit. En in de Eter op 106.9. Straks What's meer. 0 -0 -0 -5. 4 -5. 4 -5. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...